We waren afgelopen woensdag 13 september bij tennisvereniging Riel die clubkampioenschappen organiseert. Vorige week is het begonnen en deze week gaat het erom spannen wie kampioen wordt. Zaterdag 16 september is de finale. Desiree, jij bent een van de organisatoren hier van het toernooi. Hoe vaak uh, hebben jullie dit al georganiseerd? Ik doe zelf dit voor de eerste keer mee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe vaak dat we dit al georganiseerd hebben. Maar dit komt echt jaarlijks terug. En het is heel druk bezocht. Ja, uh, welke uh, leeftijdsklasse? Alle leeftijdsklassen doen mee, van jong tot oud. En uh, is het toernooi er nog toe goed verlopen? Het is heel goed verlopen. We hebben maar één keer wedstrijden hoeven te verzetten vanwege de regen. Dat is eigenlijk ja, het belangrijkste... Als, er, als het weer niet mee wil werken. Maar tot nu toe uh, hebben we daar maar één keer uh, problemen mee gehad. Ah. Dus dat valt heel erg mee. Ja, Vandaag nog storm gehad en nu is de storm een beetje gaan liggen. Uh, hebben de spelers daar een beetje last van? Of... Nou, Het ziet er naar uit dat ze er nu geen last meer van hebben. Het waait ook niet echt meer. Dus uh, Voor de wedstrijden is het prima en de temperatuur is goed. Ben je tevreden over het uh, niveau van jullie club, ja, in het In het algemeen wel, alleen dit groepje niet. Nee? Dus, uh... <laughs> Want jij bent hier trainer, hè? Ja, ik ben hier als trainer samen met, met Bob, van Tennisschool Bob. Oh ja. Uh, ja, verzorgen we verzorgen hier alle lessen gedurende heel het jaar door. Dus uh, bijna op het einde van de zomer. Maar de winter kunnen we hier ook gewoon buiten tennissen. Dankzij onze nieuwe gravelbanen. Dus ja, in weer en wind. In weer en wind, dat zie je wel. Het begint net te regenen, ja. dus dat is wat minder. Maar... Ja. Hoe gaat het met jullie vereniging? Zijn er veel leden bijgekomen? Uh, er zijn zeker veel leden bijgekomen. Ook, ook uh, een aantal jeugdleden met name ook. Maar ook nieuwe volwassenen die weer gaan beginnen met tennis. Dus dat is zeker, uh, zeker positief. Maar uh, ja, Teveriel is sowieso wel een club die, die nu op het moment heel erg leeft. Met de harde kern die, die echt op alle evenementen ook meedoet. Schitterend C had ook toernooi gehad. Clubkampioenschappen zijn nu bezig zoals je kunt zien. Dus uh, zijn eigenlijk allerlei leuke evenementen. En straks in, uh, in november hebben we ook weer een nieuw evenement op de kalender kunnen zetten. Dus, uh, dus hartstikke leuk. Oh, okay. Hoi Esther, uh, ik zag je net tennis. Uh, hoe staan jullie voor? Uh, het is nat. Heel nat, hè? <laughs> ja. Het is heel nat. We hebben de eerste set verloren. We staan nu met 3-2 voor. 3-2 nou, voor, zijn ja. we er afgeregend. Ah ja. Ik zag dat je knie helemaal ingepakt is. Uh, wat is er aan de hand? Nou ja, ik, euh, afgescheurde kruisbanden. Oh, oké, okay. en dan toch nog spelen? Wel ja, tuurlijk. Ja? Ja, ik heb gevoetbald en daarmee zijn mijn kruisbanden afgescheurd. En toch maar aan de tennissen gegaan, alleen af en toe een dikke knie. Dus ik moet van de therapeut moet ik, euh, een knieband aan. Ja. Heb je last gehad van de wind? Van de wind? Ja, af en toe wel. Bal, uh, de wind vangt af en toe de ballen. Okay. Ja, ja. Nou, niks aan te doen. Nee, dadelijk uh, wordt het weer en dan gaan we weer tegenaan. Dan gaan we er tegenaan, Ondanks... dan gaan we, er een, uh, we gaan er een derde set uit halen. Okay. Hey, ik wens je heel veel succes. Dankjewel.